Zandvoort, Zandvoort heeft het ]icks've. al twintig jaar en jij beleeft het. ZFM in 2010 al twintig 20 jaar live. en met, met, met nu vrijdagavond live. Sheep. Without love, there's nothing to Taken out like a sore thumb Ja, Welkom bij het tweede uur van ZFM Sportcafé hier in Hotel Hoogland. Naast mij zit nog steeds ja, de nieuwe presentator, Luc Rom. Hoe gaat het met je? Nou, het uh, gaat steeds beter, moet ik zeggen. Oké, okay, nou, dat is mooi om te horen. En, uh, een nieuwe gast is inmiddels aangeschoven. Uh, ja, aangeschoven, want het is erg glad. <laughs> Frank Paap, goedenavond. Goedenavond. En uh, ja, jij bent van uh, Zandvoort 4. Gaat het een beetje? Je ziet er koud uit. Ja, het, was, het, is, het is koud buiten, hè? Is dat klopt. Ja, nou, je krijgt zometeen even een lekkere kop koffie, denk ik, om even warm te worden. Oh, open, hoe je het? Dus, uh, <laughs> nou, dat krijg ik zometeen, want we gaan eerst eventjes uh, wat... Uh, Vragen natuurlijk aan jou stellen. Want uh, ja, zat het vier. Normaal denk ik altijd van, nou ja, oké, okay, oké. Okay. Maar nu staan jullie gewoon eerste. En dan heb ik het over voetbal. Hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? <laughs> uh, we, hebben, we hebben twee keer verloren. En normaal gesproken doen we dat nog vaker. Maar uh, ja, deze keer uh, uh, zijn we opeens gaan winnen en blijven winnen. En uh, ja, het uh, gaat boven verwachting. Is daar een verklaring voor denk je? Of uh, hoe zou dat komen? Nou ja, ik, normaal gesproken doe ik zelf altijd mee. Ik denk dat je daarheen wil. En, uh, ik heb van de zomer mijn Lul, been gebruikt. Dus, uh, dus ik heb al, uh, ja, al ik, ik heb nog geen, geen minuut gespeeld. Dus ik hou me voornamelijk bezig met, uh, met het coachen en, uh, en het formulier invullen. Oké, okay, vertel eens, zantwoord 4. Wat voor team is dat? Is, is dat, zijn dat uh, wat voor soort spelers spelen daarin of iets dergelijks? Hoe, vertel nou, ja. eens erover. Nou, je moet het vooral niet al te serieus nemen, maar het zijn, uh, het zijn allemaal, uh, uh, allemaal jongens die elkaar van vroeger van klein zijn kennen. Die met elkaar gevoetbald hebben. Een uh, aantal uh, jongens die vroeger ook in het eerste hebben gespeeld. En een aantal ook die het nooit hebben gespeeld en die het nooit... Uh, nooit uh, uh, uh, uh, de capaciteiten daar niet voor hebben, maar die doen het met hard werken. En uh, nou ja, dat is een mooie mix van, uh, van uh, vrolijke jongens die, uh, ja, die plezier in hebben in het voetballen en nu toevallig bovenaan staan. En dan uh, de tegenstanders. Zijn dat ook allemaal uh, dat soort teams? Nou, uh, normaal gesproken wel, maar uh, dit jaar hebben we uh, iedere keer uh, voor, de, voor de wedstrijd uh, zien we in één keer vijftien jongetjes in trein, pakjes uh, warming up doen, hakken, billen en uh, knieën heffen. En uh, allemaal jongetjes van 20, begin 20. Oei, dat is wel schrikken denk ik dan. Ja, ja, ja maar we hebben gelukkig op een of andere manier uh, zijn we dan op ons best als de het, als het tegenstander het... Dan uh, ruik je jong bloed. Vers ja, bloed. ja, misschien wel. Toch misschien een beetje. wel ja. En het gekke is, de tweede helft zijn we ook altijd, uh, ja, daar zijn we juist op ons best. Dus meestal, de uh, tweede helft slaan we toe. Dus conditioneel zit het allemaal wel goed bij video. Ja, dat komt door al <laughs> de trainingen die, die ja, we Ja, al die trainingen, ja, oh, die jullie niet bezoeken. Ja. Want jullie trainen allemaal niet. Nou, er zijn er misschien drie die op maandagavond uh, trainen. En de rest, uh, die, uh, die doet er helemaal niks aan. Maar goed, het, uh, je dat jezelf... hoeft ook niet dan? Als je nee, jezelf ja, is... ook gewoon uh, je al, al, als, werkt als een, als een uh, vriendenclubje ziet. Misschien is het wel een tip ja. voor Piet minder trainen. Ja, nou hij zei het net ook ja. al, van, nou, ja. we, gaan, uh, we gaan even rustig aan uh, die wind in. Ja, nee, van ons mag het nu ook Winterstop zijn. Want uh, we voor het eerst in onze carrière staan we. Sinds een jaar of acht staan we, staan we zwaar bovenaan. Dus uh, nou ja, we, we hopen dat het iedere keer afgelast wordt. <lacht> dan mailen we iedere keer die stand rond dat we bovenaan staan. Dus dat, ja, ja. En dan kun je ons officieel uh, herfstmeister noemen, toch? Ja, ja precies. <lacht> ja, want hoe lang duurt het nog eigenlijk, de Winterstop? Of wat, uh, de winterstop? hoe lang duurt het nog voordat we de Winterstop ingaan? Nou, we, we hebben er eentje die noemen we van uh, achteraan Frederikstad in het uh, team. En oh, ja. Die houdt uh, altijd de, de standen bij. En die, die meldt altijd de standen door uh, Terwijl de wedstrijd nog niet eens afgelopen is. Ja, hij staat in zijn doel Dus Luc zal precies wel weten Hoeveel wedstrijden we nog moeten Ik weet in ieder geval dat we morgen tegen Amuiden gaan moeten En volgende week tegen de onderste Uno dus, uh, ja, Maar een... ik denk niet dat dat doorgaat ja, en dan is Er zou er zouden nog eventueel één wedstrijd die is ingelast Dat is 18 december, dat zou dan thuis tegen haarlem Kennemerland zijn als het, als het doorgaat En dan hebben uh, we Mag ik dat zeggen <lacht> Officieel <lacht> winterstop En ja, die hebben we nog niet gehad Nee, die, dat is toen, uh, die hebben toen een keertje afge, afgezegd. En ja. dat, uh, dat zou dan ingehaald moeten worden op 18 ja. december. Ja. En dan, daarna begint dan officieel de winterstop. Ja. Is hij Muiden ook dat team waar jullie uh, van hadden verloren? Ja, maar dat N heeft een verklaring. Ik, ik was er toen niet ja, bij. Jij was er weer niet bij. Ik was coachen toen dus. Oh, op die, die manier. Is, uh, vandaar. Da Duidelijk. En je, zei net, je gaf net al aan uh, de sfeer in het team. Die jongens, oud-Eerste spelers, uh, Jongens die eigenlijk uh, nooit echt uh, hoog uh, gespeeld hebben. Is toch een uh, bepaalde team uh, gesmeed? Uh, is dat puur echt in het veld alleen te merken? Of zijn er nog uh, externe factoren die de sfeer nog uh, verbeteren? Nou ah, ja, we hebben, we hebben bijvoorbeeld een, uh, een coolbox die we ieder, uh, iedere week meeslepen. En uh, om de week, iedere week neemt dan een ander neemt dat ding mee en uh, nou, die zit vol met bier en hapjes. Dus uh, na de wedstrijd uh, word je achter ach, uh, een of twee keer in het jaar uh, de hapjes te verzorgen. En de ene die doet het met uh, zakje chips en de andere die maakt kaas en worst. En de andere die komt met, uh, met, met bitterballen of met uh, gehaktballetjes of Zweedse balletjes uit de magnetron die in de kleukamer bereid worden. Ik heb er nog nooit van gehoord bij een team, dus misschien zijn jullie daar ja. wel uniek in. Ja, ja, we hebben ook nog een soort, een, een, een, het, het, het, het genius het vergeet ik nog helemaal te vertellen. Dat is, uh, het, het brein achter het team is uh, G. Oosterbaan. genius. Dus, uh, <laughs> ja. <laughs> ja. Geweldig. <laughs> dat is, ze noemen ons ook wel het G-team. Het G-team. Uh, het Super G-team. Ja, precies. Maar die is, uh, dat is uh, een uh, oud uh, international van honkbal honkballen, hè? G Oosterbaan. Wel bekend in de regio natuurlijk. In 1953 nog Europese kampioen geworden met honkballen. Heb ik wel laten vertellen. Yeah. Maar die, uh, die is onze coach. En uh, ja, die mag ik assisteren nu. Maar hoe oud is die dan wel niet als jij zegt dat die in 1953? 82. 53... 82. Zo. En dan nog elke keer langs de, langs de lijn ja. uh, aanwijzingen geven, ja. coachen. Hij geeft aanwijzingen, dat wil je niet <laughs> weten. Er wordt selectief naar geluisterd. Oké. Okay, uh, selectief, yeah. selectief naar geluisterd, ja. De ene keer pak je wel wat en de andere keer denk je nou... Uh, ja, ja ik, ik pik alles op, maar er zijn er bij die luisteren. Die luisteren wat minder. Maar goed, uh, tot nu toe als we winnen, dan, uh, dan is het goed. Ja. Want uh, ja, voor hem Hij woont hier in Zandvoort of niet? Hij woont in Haarlem. Maar hij fietst, uh, fietst uh, zes keer per week heen Zo. en weer op zijn fiets. Zes keer hier. per week? Hij soms, traint. Soms, of twee hij keer, oefent. soms twee keer op een dag. Of waar niet vandaan haalt, weet ik niet. Maar, uh, oh. ja. Want hij uh, traint ook nog andere trainingen. Hij teams. traint uh, de puppies. Die kleine kleine, kleine kinderen. Die uh, de geeft training. En hij uh, uh, gaf vorig jaar nog hondbal, uh, training of geeft hij nu nog. Dus uh, dat is een actief mannetje. En uh, nou ja, dan kunnen we een. Uh, dan blijven we een hoop plezier. Dat, dus dat hij nog maar vele jaren uh, jullie uh, coach ja. kan blijven? Ja, precies. Ja. Maar goed, 82 jaar, dat is uh, ongelooflijk. En ik vond, nou precies, dat is toch knap dat hij uh, toch uh, steeds uh, fanatiek de, de coaching op zich neemt langs, uh, langs de lijn. De aanwijzingen geeft die uh, inderdaad, zoals hij zelf zegt, selectief opgevolgd worden. <laughs> Even terugkomend op, op de spelers zelf, ik had de vraag net ook aan Piqueur gesteld, uh, gesteld ook aan, aan jou Frank, hoe gaan we de winterstop door? Hoe zorgen we dat we fit blijven voor de tweede competitiehelft? Nou dat is, uh, we, we, ik denk uh, twee trainingen in de week, uh, nee, nee er nee, wordt natuurlijk helemaal niet getraind en ik denk dat iedereen zichzelf wel een beetje fit houdt, maar uh, ja, hoofdzakelijk zien we elkaar in de kroeg denk ik. En uh, voor de rest, uh, als het voetbal doorgaat, dan zien we elkaar weer op het voetbalveld. Maar we gaan niet, uh, niet iets organiseren. Misschien dat er nog iets leuks georganiseerd wordt. Een, een feestje bij de sponsor de Lamstraal of bij Café 4, dat we ook wel komen. Maar het, uh, we hebben geen vaste omlijnde plannen daarvoor. Nou, we praten zometeen nog even een beetje verder. Maar nu eerst uh, Gabriella Chilmi met Sweet About Me. We zijn weer terug bij ZFM uh, uh, Zandvoort Sportcafé. Aan tafel zit nog steeds uh, Frank Paap. Frank, voordat we naar uh, Natasja Kilmi gingen, hadden we het er even over uh, de team op zich. Uh, jij bent zelf, je hebt zelf aangegeven van aanvoeden van het team te zijn en nu uh, geblesseerd te zijn. Dus voorlopig niet in, uh, in actie komen. Wie uh, spelen er nog meer allemaal in, uh, in Zandvoort 4? Uh, nou ja, in, in de goal hebben we de welbekende Luc Krom. En, uh, en uh, als die er niet is, dan hebben we uh, de voorstopper die uh, ook kan keeper Ernesto uh, Fonse. En hebben we nog achterin uh, Arthur Paap, mijn broer. Uh, kerstverse aankoop, uh, Antoine Eikhoff uit Hoofddorp uh, teruggekomen. Uh, Meno en Remco Friezema, uh, Ian Bekelaar, uh, Rob Smits, uh, Alex Verhoeven. Vincent Bakker, ook een nieuwkomer dit jaar. De welbekende fysiotherapeut Arjen de Boer, die ook de hufter van het jaar geworden is afgelopen zomer. Hufter van het jaar, wat houdt dat precies in als ik vraag? Me. Dat is, we hebben een jaarlijks we een prijs uit. We hebben jaarlijks hebben we een elftal uitje. En dan gaan we twee dagen weg met het, met het elftal. En dan, ja, om het jaar, ieder jaar organiseert iemand anders dat. En het eh, komt er uiteindelijk meer op iets sportiefs en daarna gaan we met z'n allen stappen. En uh, wordt er ook een uh, Hufte uitgereikt. En dat wil zeggen, ja, degene die zich gewoon Hufterig gedragen uh, heeft dat jaar, die verdient dan een uh, mm -hmm. Cup. En uh, ja, diverse mensen hebben die al gewonnen. En dat uh, is een hele grote prijs. Met, er wordt jou in je naam opgeplakt. En uh, Arjen de Boer die heeft hem dit jaar uh, met uh, vol trots mee naar huis mogen nemen. Geef eens een voorbeeld van uh, pure Hufterigheid, zogezegd. Uh, Jon van Marlen, die, uh, nou ja, de huftigheid, moet je niet al te letterlijk nemen. Nee, die precies. Is, toen, uh, die heeft toen bijna, uh, bijna dat we met z'n allen een, een dagje weggingen, gingen, heeft die, uh, zou die wel even over het water heen uh, slingeren aan een touw. En toen uh, is die uh, in het water beland. En uh, die kwam vervolgens uh, tien minuten het lang het water niet meer uit. En uh, die werd toen met we moeten bijbrengen. oh dat is dan nog uh, heftig zelfs. Ja, nou goed, het ging allemaal wel goed. Maar uh, het verdiende natuurlijk wel een, een nominatie. En, uh, ja, dat hebben we nog meer gehad. Uh, Alex Verhoeven die heeft, uh, die heeft uh, zijn polsen gebroken, twee polsen gebroken. Nou, dat, dat, dat was ook een nominatie waard. Ja, en ook nog tegelijkertijd, tegelijkertijd hè? Ja. Dat, dat is helemaal bizar. Ja, dus nou, dat, dat, soort, dat soort dingen. Ja. En uh, Arjen de Boer, die liep een keer tijdens een wedstrijd te vloeken. En na de wedstrijd wist hij zelf niet meer uh, dat, hij, uh, dat hij had lopen vloeken. Nou ja, dat soort, uh, dat soort dingetjes, die vergroten we een beetje uit. En. Uh, dat bekronen we met een, uh, met een ludieke prijs. Maar er gebeurt dus uh, genoeg in en uh, ook zeker om het veld rond uh, Zandvoort 4? Het is net zo gezellig om, om ernaast te staan als, uh, als in het veld te staan. Dus, en nooit geen problemen met, met, met scheidsrechters bij met thuiswedstrijden? Hoe, hoe, hoe is dat geregeld met scheidsrechters? dat nou, hebben een heel gelukkige omstandigheid. De meeste teams die moeten altijd zoeken naar scheidsrechters. En Wij hebben twee, twee vrijwilligers die het, om een, die het afwisselend op zich nemen. Het zijn Rob Snijders en uh, Johan van Marlen. Uh, nou ja, Johan van Marlen heeft vroeger ook nog zo voetbald. Ja, die kan het voetballen niet meer aan. Dus die zegt, nou ja, ik wil wel fluiten. En uh, Rob Sneiders doet het ook met veel plezier. Dus uh, wat overigens zijn we altijd goed voorzien. En het publiek, is er, is, is, is er überhaupt uh, publiek uh, te bewonderen langs de lijnen? Nou, laatst hadden we een uitwedstrijd in, uh, in Hoofddorp. Uh, misschien was het omdat jij er niet was, Luc, maar je eigen broer was er wel langs de lijn. <laughs> dat en, zegt en, uh, misschien wel genoeg. En ja. verder stonden er nog bij elkaar er iets van 12, 13 man langs de lijn. Nou ja. En dat bij een uitwedstrijd? Bij een uitwedstrijd. Dat is, uh, dat is uh, mooi te noemen. En, en thuis uh, is het uh, helemaal uh, ja, ja, dat, vol. Ja, ja ietsje meer. Vol. <laughs> Volle bak. Ja, uitverkocht uitverkocht <laughs> <Ja>. huis. <huizing, laughs> voor, uh, voor je het weet raal je met het eerste van, uh, van Veld. <laughs> ja. Ja. Nou ja, waarom niet? Nee, ja een grapje. Maar goed, de uh, Zandvoors voor Virus, een team uh, ja. met uh, ups en downs. En uh, dit seizoen een hele hoop ups. Twee wedstrijden, twee wedstrijden verloren, acht wedstrijden maar liefst gewonnen. De, de rest van de competitie hebben we het al gehad. De jonge teams die, uh, die, die heel fanatiek de warming up beginnen en die dan, uh, het dan toch niet waar kunnen maken. Uh, is dat nou zo'n beetje, de zijn dat alle teams ongeveer? Of zeg je van, het, het is er is toch wel een duidelijke uh, top 6 en een, een bodem zes? Nou, dat, dat is inderdaad wel zo. Er zijn een uh, stuk of vijf, zes, elftallen die, uh, die uh, bovenin meedraaien. Dus uh, als we, nu nog een, uh, we verwachten wel dat we, dat we nog wel een terugval zullen krijgen. Want uh, die, ja, die, die, uh, de blessures zullen, de zullen ongetwijfeld wel komen. We hebben 19 man uh, op papier. Maar... Uh, maar daar zijn, er, uh, ja, daar zijn er nu al constant zes, zeven van uh, geblesseerd. Dus uh, ondanks dat je er 19 op papier hebt, is het, uh, is het nu nog al sappelen. Dus nou, als na de winterstop, kom ik dan misschien wel weer terug. En of dat positief is, dat moeten we nog maar afwachten. Maar, uh, maar uh, ja, we zullen ongetwijfeld nog wel een, maar we een pak een als broek krijgen. Dus uh, nou, ja, we zien het allemaal wel. We hoeven niet geen kampioen te worden. Maar het, uh, tot, tot nu toe... Uh, ...kunnen we met uh, vol trots kunnen we CFM op de hoogte houden met het, van de tussenstanden uh, iedere zaterdag. Iedere zaterdagmiddag, bij uh, zaterdag op zaterdag worden de, standen, de tussenstanden doorgemeld. Door bij die ridder hè, ja. ja. Ah, bij, ja. Bij, uh, bij, ridder Rob. bij Rob Harms, <laughs> onze CFM-ridder. Uh, <Zierim> <laughs> Oké, okay Frank, nou hartelijk dank voor jouw komst naar de, naar de Hotel Hoogland. Ik wens je een hele fijne winterstop En in ieder geval een heel spoedig herstel toe van je been. Dankjewel. En ik hoop dat je weer snel binnen de lijnen van Zandvoort 4 te mogen begroeten. Ja, dankjewel.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 should ignore the words you say they can't hurt who won't kill me cause they can't hurt who We zijn weer terug de, met uh, CFM Zandvoort Sportcafé. Dit was Live About It van Raccoon. Inmiddels zijn aangeschoven Victoria van Leeuwen en Denise Bluis. Goedenavond. Hey. Wat is ja, er wijs. daar? Denise nee, kon niet. Ah, Denise oh. kon niet. Oh. Wij, uh, wij zijn gewoon verkeerd geïnformeerd hier. Ja, sorry. Nou, het maakt helemaal niet uit. In ieder geval hartelijk welkom. Jullie zitten hier eigenlijk ik met... Ik dacht uh, al, je ziet er zo anders uit. Maar nou ja. snap ik het. Ja, het is radio, dus in die zin maakt het toch niet nee. uit. Maar nee, voor ons niemand wel. Nee. Maar in ieder geval welkom. Dank je. Leuk dat jullie er zijn. Eigenlijk zitten jullie hier met uh, twee uh, petten op. Ten eerste het... Uh, Dames hockeyteam van uh, ZHC. En ook eventjes uh, over de, de bar battle die jullie gaan, uh, ja. gaan ja, doen. dat klopt. Eerst, uh, in eerste instantie eventjes over de hockey. We, le we lezen hele mooie berichten in de krant. Dames team zich voor promotiepool. Ja. We Wat denken? houdt dat precies in, uh, Victoria? Hey. Nou, uh, eigenlijk kan ik nog niet heel veel zeggen. Want um, wij staan nu zeg maar derde in principe. Eigenlijk hadden we afgelopen zondag een wedstrijd moeten spelen. Maar die is natuurlijk afgelast vanwege de sneeuw. En uh, ja, eigenlijk... Is dit nu, zeg maar, tot de winterstop? Uh, ja, weet je, daarna pas gaan we echt verder. En dan pas kan ik echt zeggen, kunnen we pas bepalen of we echt kampioen worden of iets. Dus ik Hoezo zeg maar... dan? Dat snap ik niet. Nou, uh, ja. Volgende week hebben we, zeg maar, gaan we die wedstrijd inhalen. En je hebt, net als bij de voetbal heb je een tussenstop. Dus uh, waar wij nu zeg maar, de winter mee ingaan, daarmee begin je in uh, het voorjaar weer. En dan aan het einde van die competitie, dus als alle wedstrijden zijn gespeeld, dan pas weet je definitief ja. wie er gaat promoveren en naar welke... Rank, zeg maar. Oké. Okay. Uh, maar daar gaan jullie wel voor meespelen. Tuurlijk, in ja. Ik bedoel, we staan derde. Ja, we staan best wel goed, moet ik zeggen. We hebben heel veel gewonnen. Dus uh, ja, we hebben toch wel hoop dat we toch kampioen kunnen worden. Ja, en. was er is dat ook wel, Was dat ook wel de bedoeling? Nee, in principe oh. niet. Nou ja, goed. Nee. Ons team is eigenlijk <laughs> vor, vorig jaar... Ja, vorig jaar, ja, Anderhalf jaar geleden ja, of jaar geleden opgericht. Meer met het uh, punt van, we gaan gewoon gezellig met een paar meiden lekker een balletje slaan. Een beetje bewegen. Niet, niet zozeer om, om echt wedstrijden te winnen. Maar, ik moet zeggen, de fanatiekheid uh, of hoe is ja, dat Ja, de drive waard? is de bij jullie Ja, al, ja dat, dat is nu wel een beetje toegenomen. Ik bedoel, we hebben nu wel zoiets van, ook omdat natuurlijk iedereen beter wordt. Ik, ik ben vorig jaar begonnen. Ik kan nog nooit gehockeyd. Uh, Elle ook niet trouwens. Dus ja, voor ons was het allemaal wel een beetje nieuw. En nou, in het begin was het natuurlijk best wel moeilijk. En nu, uh, ja, nu spelen we allemaal wat beter. Dus nu hebben we ook zoiets van, ja, we kunnen het nu allemaal wel redelijk. Dus uh, nu willen we ook wel uh, ervoor gaan. Maar hoe is dat nou? Ik heb zoiets, uh, we wonen in Zandvoort. Ik hoor Piet Keur, ik hoor Frank Paap, ik hoor jullie. Van, ja, vrienden, vriendinnen. We ja. gaan gewoon met elkaar een beetje sporten. Ja, maar zo is het ook begonnen. Ja. Want eigenlijk... Um, Vroeger werd er wel veel gehockeyd, jongere teams zijn er genoeg, maar een dames 1-team was er eigenlijk al jaren niet meer. En toen kwam Ilja Nolte die kwam met het idee van, goh, wij gaan met de meiden, want we zijn dus ook een vriendinnengroep met z'n allen. Wij gaan met de meiden willen gaan sporten, dus we gaan hockeyen en kijken wie er mee willen doen. Dus zo zijn eigenlijk steeds meer mensen bijgekomen. Oké, okay, ook vriendinnen? Want ja, we... ja, ja, ja, voornamelijk. Ja, er is onderling, ondertussen wel wat bijgekomen, ook zeg maar, van buitenaf, maar in principe zijn we wel echt gestart als vriendinnengroep. Dus uh, er is geen, niet onderling een beetje zo van, uh, uh, ja, maar jij bent een vriendin van mij, dus met jou ga ik... Uh, nee hoor. Nee dat niet? Nee. Het is echt een heel instantie. gezellig team. Ja? Leuk team, ja, echt waar. En dan ja. ook nog de promotiepool halen, tenminste zoals het hier zo mooi wordt gezegd. Hoe ging de laatste wedstrijd, dat was tegen strawberries? ja. Ja, uh, dat ging uh, ja, 7-2 als het goed is aan ja, mijn hoofd. 2-7 zou Ja, 2-7, ja. Nou ja, in ieder geval, uh, dat ging, uh, ja, ging redelijk goed, vond ik zelf. Ja. Ja, ik is dat een maat, was dat ook een maatstaf voor de, na het seizoen of na de winterstop? Dat je zo moet blijven spelen om in die pool te komen of om ja. te promoveren? Ja, dat, dat wel, ja. Wel minimaal, je moet wel ja, zo blijven want spelen. want die strawberry nou. stonden op zich ook wel redelijk, dat was best een goed team, zeg maar. En, uh, ja, ja, wat je nu eigenlijk ziet in, uh, in de competitie is dat er teams zijn die in het begin heel veel wonnen. Die hebben de afgelopen wedstrijden veel verloren en ook van weer lage uh, teams, zeg maar. Dus het is een beetje moeilijk in te schatten wie nou echt, zeg maar, echt de, de grote uh, tegenstander is, zeg maar. De ene keer verliest die weer van een heel makkelijk team. Dus het, is, het ja, gaat een dus beetje heen en weer eigenlijk. Mm, een beetje wennen nog aan elkaar, of ja. niet? Of zijn er e soms teams al die heel lang met elkaar samen spelen? Ja, dat durf ik eigenlijk niet te zeggen. Ik, die andere teams ken ik verder ook niet echt uh, heel goed. Oh, Oké, okay. okay, nou, dank jullie wel in ieder geval voor, het, voor deze heldere uitleg van deel 1. Ja, <laughs> Straks komen we na het plaatje komen we terug uh, en dan gaan we het hebben over de bar battle. En over jullie uh, deelnemen deel we... bij de kalenders. Kalender de Calendergirls. Girls. Spannend. Maar eerst krijgen we James Brown met I Feel Good. Wow!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 I like sugar rush by I feel nice, a sugar and spice. Kill the So good. So good. Hey! Oké, okay, dat was James Brown met I Feel Good. Nou, jullie voelen jullie altijd ook heel goed. Heel uh, goed. <laughs> zeg het wel. Ja. De, waar ik het net al eventjes gememoreerd had. De bar battle. Ja. Ellen, vertel. Wat houdt dat precies in? Nou, donderdag. Aanstaande donderdag in de Fame. Allemaal komen dus die dit nu horen. Ja. Dan hebben we de bar battle. En dat is voor de Borstkankerstichting. Dat is voor A Sister's Hope. En daarin proberen we zoveel mogelijk geld op te halen. Het begint om 8 uur tot 1 uur. En hebben we hebben een heleboel leuke acts. We hebben een uh, loterij. Een veiling. En... We gaan onze kalender verkopen. Spannend. Ja, want wat is er zo leuk aan die kalender? <laughs> um, ja, wat is er leuk aan die kalender? We zijn uh, sowieso... Uh, zijn we met... Nou. nou, bijna wel. Het thema is vrouwen met ballen. Vrouwen met ballen? Ja, dus het is een... Uh, wat getinte kalender, zeg maar. Wat seksueel getinte kalender. Maar niet te. Het is een hele mooie kalender met hele mooie foto's. Dus erotisch? Uh, nou... nou het is wel wat naakt te zien. Meer zeg. uitdagend. Ja, het gaat er eigenlijk om dat wij willen laten zien dat uh, vrouwen ook stoer kunnen zijn. En ook mannelijk hè, kunnen overkomen. En daarmee proberen we zoveel mogelijk geld op te halen eigenlijk. Maar uh, hoe dus je bedoelt mannelijke kleren aan of ja, zo? Ja, we hebben van... Uh, ja? Uh, van een hele mode zaak in Zandvoort. Hebben we <laughs> Van een Walk of Fame. Hebben we uh, kleren gekregen, kleding aangekregen. En Lagarde, fotografie in de kerkstraat. Die heeft de foto'shoot verzorgd. En het Signs, de kapper, die heeft ons haar gedaan. Dus we hebben echt. Uh, met hele Alles met is gesponsord. Ja, een ja, heleboel mee, hulp meegekregen. En uh, ja, we denken dat mensen uh, daar wel geld voor over hebben. Voor een kalender voor het goede doel. Waar mooie foto's op staan. Dus. jullie zijn ook met 12? Twaalf meiden, twaalf maanden. Of uh, nee, nee, nee, nee. We zo hebben we er... met die kalender hebben we er... Zeven ja, heb meiden hebben meegewerkt mee. ja. aan de kalender. En, um, dus er staan ook groepfoto's op. En er staan dan, uh, van de zeven meiden staan er dan uh, maandfoto's op, zeg maar. Ja, sorry. Maar... En, en, en uh, het thema, meiden met ballen. Ja. Hoe zijn jullie op die naam gekomen? Nou, hockey. We hebben ja, natuurlijk ballen. hockeyballen. Uh. Dus we dachten, we moeten wel een link houden met het hockeyteam wow. natuurlijk. Oh, oh had, ik, nee, had, ik, niet, had ik niet gezocht. Nee? nee, had ik niet gezien. Wat dacht jij dan? Ja, gewoon uh, vrouwen met ballen. Je denkt gewoon oh, een soort. Sto ja, meiden. -de. Die van aanpakken de weten. Meiden, ja, meiden en hockey, ja. Dus omdat natuurlijk over het algemeen zijn het de meiden van de, ons hockeyteam die meedoen aan de organisatie. en die avond daar ook aanwezig zullen zijn om alles een beetje te regelen. Dus uh, ja. Vandaar. Ja, maar je zei iets over een veiling. Ja. Uh, wat nou, we wordt hebben, er geveild? Nou, we hebben loterijen. En daarvoor hebben echt heel veel Zandvoortse ondernemers meegewerkt. Echt heel veel. En bij de veiling bijvoorbeeld, Marianne Rebel. Die um, heeft Kustlijs. een schilderij. Ja, ja die heeft een uh, schilderij uh, ter bestikking gesteld. En ook uh, Nel Kerkman. Ja. Zandberg, sorry. Oh ja, maar ja je kent. Uh, ze zegt het, oh, soms Nel Kerkman, soms Ja, zelfs. daarom. <laughs> het zijn mijn oude buren, dus ik zat even oh. te twijfelen welke naam ik nou moest noemen. Um, die heeft ook een schilderij ter beschikking gesteld. En die gaan we ook veilen. Ja, verder hebben heel veel ondernemers nog uh, allerlei uh, spullen of, of diensten ter beschikking gesteld. Dus, uh, ja, echt heel veel. Ja, dus dat... Uh, Wordt Mensen moeten gewoon komen. Ja, ja zeker. Allemaal oh, ja. komen. Jullie kunnen ze... meer dan hockey. Ja, en ook omdat ze kans maken op leuke prijzen. Hè? Middels die ja. veiling. En, ja. en leuke artiesten. We hebben een zangeres onder andere. En het wordt gewoon echt een hele leuke avond. Uh, die zangeres. Hoe, uh, mag je al verklappen hoe die heet? Ja, dat ben ik. Nee hoor. <laughs> nee, nee dat En nu zelfs voor u een mooie stukje zingen. Jullie. Nee, nee, nee. Ik, ik nee. zou het eigenlijk doen. Mariette. Nee, dat zeg ik van, niet. van Helder. Misschien kennen jullie die band Helder. We hadden uh... deze zomer een hit. Zou je goed kunnen? Nee, ik nee weet het die niet. komt maar, goed, uh, het maar niet uit. Ik zie iemand heel erg. Oh, hard ik zie knikken iemand knikken. Hier. Oh, nou die komt dus vanavond. Dus, nou, uh, ja, moet jij dus ook komen? <laughs> ja, donderdag. <laughs> We dat weet duidelijk. je duidelijk. <laughs> ja. En jullie hadden het over mooie prijzen. Uh, wat voor prijzen moet ik denken? Roep eens even dat de mensen echt allemaal moeten komen. Omdat ze die en die prijzen kunnen winnen. Uh, waardebonnen om uit eten te gaan. Uh, voor, voor, voor kleding. We hebben flessen uh, drank. We hebben dat doet ja, echt van We hebben alles: ja. tassen, sjaaltjes. Uh, Echt heel ja. veel spulletjes. Voor mannen als vrouwen dus. Ja, ja, ja, echt van alles. En dat allemaal voor het, uh, voor het goede doel? Uh, ja, alles Strijd uh, tegen borstkanker. Ja. Ja. ja, ook alle, alle opbrengsten van die avond. Ook van de drank. Alles gaat er naartoe. Dus, uh, de kalender ook. De kalender kost dan 20 euro. En de volle opbrengst gaat naar de kankerstichting. Dus. Oké, okay, nou zeg nog eenmaal wanneer, waar en hoe laat? 9 december in de Veeminderhalte straat om 8 uur. Of vanaf 8 uur. Maar jullie zijn de hele avond welkom. Ja. Oh, Oké. Okay. <laughs> Helen en, uh, Ellen en Victoria, hartelijk dank voor jullie komst naar de studio en uh, succes met de actie. Dankjewel. Joan Arma Trading met Rosie. En we zijn aanbeland bij uh, ja, toch wel onze laatste gasten van vanavond hier in Hotel Hoogland. ZFM Sportcafé. Um, de derde komt nog. En uh, dan heb ik het over de nieuwe leden van de sportraad. Er zijn vier nieuwe leden. Eén nieuw lid kon niet. één ander komt nog. Maar twee zijn alvast aangeschoven. Leo Steegman en Teun Vastenau. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Um, nou, dit is niet jullie eerste... Optreden voor de radio, maar wel jullie eerste optreden als uh, sportraad, toch? Zeg maar. Vertegenwoordiger. Als vertegenwoordiger. Ja, voor mij ook. Ja. Want vertel, wat, uh, waarom bent u gekozen en wie bent u eigenlijk? Uh, hoe ik gekozen ben, dat is dus uh, na de laatste verkiezing. Elke keer als er een uh, nieuwe gemeenteraad gekozen wordt, heb ik begrepen, dan... Uh, kun je een wijziging verwachten in een organisatie zoals de sportraad. Dat is, dus, dat is nu ook gebeurd. Je zit in zo'n sportraad, heb ik begrepen. En dan kun je twee, twee periodes kun je daar plaats, plaats in hebben. En daarna moet je weg. Zo zijn er dit keer, dacht ik, een aantal, aantal mensen na de laatste verkiezingen. Die zijn, die zijn weggegaan en daar wordt nog afscheid van genomen. En ja, ik kan wel heel erg veel uitweiden hoe ik, wie ik ben en waar ik ben en waar ik van de, uh, vandaan kom. Maar dan uh, heb ik eigenlijk liever dat je me iets, iets, iets, uh, iets, een iets geslotenere vraag stelt. Een gesloten dus, uh, vraag. Ja. Ik zie hier dat, uh, dat u onder andere zeg maar, bekend bent wat sport uh, betreft, om voetbal. Is dat ook de reden waarom u nu in de sportraad zit? Uh, nou, mijn roots liggen in, uh, in de voetbalrij. Uh, de, uiteindelijk heb ik altijd mijn brood verdiend in de, in de professionele voetbalrij als, uh, als coach. Uh, daarnaast heb ik uh, in die voetbalrijen ook diverse bestuursfuncties bekleden, onder andere uh, bekleed onder andere in uh, het sectiebestuur betaald voetbal uh, gedurende een jaar of drie in de laatste jaren 90, rondom het uh, WK in Frankrijk 1998. Uh, ik zit nog in een, uh, in een bestuursfunctie of een bestuursfunctie in een commissiefunctie bij de KVB. En dat is uh, de arbitragecommissie. Ik behoor tot een van de arbiters. Uh, zoals dat in, in Zijs genoemd wordt. Weliswaar een B-arbiter. Een B-arbiter is een leek in de juridische zin. En de A-arbiters maken altijd deel uit van zo'n commissie van vier, die uh, dat zijn allemaal. Of advocaat of rechter of officier van justitie. Maar in ieder geval meester in de rechters. Dat is een beetje mijn uh, voetbalachtergrond. Uh, mijn, Zandvoortse, mijn, mijn, mijn verdere Zandvoortse achtergrond is ook wel geweest in de winkels die, die, die, die mijn vrouw gehad heeft in het verleden. Uh, een, de oudere Zandvoort zal zich nog herinneren dat wij in de Haltenstraat een, een, een sportzaak hadden. Die hebben we overgenomen van Loos ja jullie zullen de naamloos niet meer kennen ja de naamloos is een Zandvoortse naam maar degene die toen nog eigenaar was van de winkel in de Halterstraat die uh, ja daarvan hebben wij de zaak toen overgenomen en uh, uh, die Loos deed veel hoor voor, uh, voor, voor de sport en dan met name voor het voetbal want toen waren ze nog weinig media toen had je nog niet Elle lange en dagenlange programma's. Maar Loos zag kans om... Uh, als, als Zandvoort Meewer gespeeld had in het verleden... om dan een bord met allerlei uitslagen... in de Haltestraat neer te zetten. En daar kon iedereen... En dan kwamen ze allemaal kijken. De oudere Zandvoorters weten dat nog. En dan kwamen ze kijken dat, wat niet alleen Zandvoort -Meewe gedaan had. Want dat wisten ze natuurlijk wel. Ze kwamen kijken wat, uh, wat, de, wat, rest wat had. de rest gedaan had. Ja. Dus dat is een beetje de mengeling... Uh, uh, vanuit, uh, ja, vanuit een, een, een, een, uh, een situatie waarin je dus in zo'n sportraad terecht komt als u tegen mij zegt of aan mij vraagt ja u komt uh, in de sportraad voor de voetbalrij, nee dat is dus niet, daar is een sportraad naar mijn idee het niet voor een sportraad is een, naar mijn idee, al moet ik er nog veel van leren want uh, we zijn amper geïnstalleerd en uh, uh, Zullen toch heel, nog, nog heel wat dingen moeten doen. Om ons verder even in te werken. Om ons verder in te werken. Maar uh, zo'n sportraad is er naar mijn idee in de breedste zin van het woord. Het is een adviesorgaan voor de burgemeesters en wethouders. En met name dan voor de wethouder uh, de heer Tonen. Uh, en daarnaast is het naar mijn idee. Uh, niet alleen zozeer alleen voor de, voor de clubs. Maar het kan even zozeer. Een belangrijke functie vervullen, zo'n sportraad, in de richting van individuele sporters. En ik ben er inmiddels achter gekomen dat we meer individuele sporters hebben in Zandvoort dan dat ik zelf dacht. Dus ik denk, ondanks het feit dat ik het toch redelijk probeer te volgen, dat andere Zandvoorters ook niet alles weten dat, er, dat we meer individuele sporters hebben in Zandvoort. Die hebben redelijk goed en soms al een heel hoog niveau opereren. ja Dus dat is... Uh... Voor u in ieder geval ook reden om, uh, daar iets meer, uh, ja, om, om u zich daarin te verdiepen. Door middel onder andere van de sportraad. Ik ga even kijken naar een andere gast, uh, Teun um, Ja, Hoe ziet u uw rol uh, in de sportraad? <laughs> nou, eigenlijk in grote lijnen hetzelfde. Ik ben natuurlijk hier ook geboren en getogen. Ik heb zelf ook een week of drie gevoetbald. Zo. Ik heb ook zo wat andere <laughs> dingen gedaan. En ik zit nog steeds actief in uh, koninginnen... Uh, kan in de dag gebeuren. Ik zit nog in diverse andere organisaties, waaronder de handbal. Uh, en toen dacht ik van nou, er komt een plaats vrij in de sportraad. Daar heb ik me voor aangemeld en daar moet je voor aanmelden. En dan krijg je wat gesprekken op het raadhuis. En aan de hand daarvan bepaalt dan burgemeester en wethouders of zij denken dat je wat kan toevoegen aan de sport in Zandvoort. En wat kunt u dan toevoegen? Alles. Nou oh. ja, in de, in de eerste plaats heb ik denk ik het voordeel dat ik heel veel sporters ken... Ik ben natuurlijk zelf nu nog steeds actief. En uh, je weet de materie, je weet de hartstocht, je weet de passie. En aan de hand daarvan uh, ga je proberen om uh, wat dingen extra te doen. Waarvan ik denk dat er of nog een tekort aan, aan, aan een heel simpel gebeuren, uh, de duintjesveld. Wat in mijn optiek vele malen beter zou kunnen functioneren. Ik ben een uh, paar weken geleden op uh, bezoek geweest bij FC Lisse. Daar staat een gigant van een clubhuis. Hartstikke mooi, eh, er, staat, er wordt amateur topvoetbal gespeeld en daarin blijkt bijvoorbeeld dat overdag staat het clubhuis stil. Daar zitten vijf, zes oudere mannen en die zijn daar een beetje aan het biljarten. En die, die, dat was de ziel. dat kost alleen maar geld. Wat hebben zij daar nou gedaan? Daar hebben zij een school in gezet voor naschoolse opvang. En dan blijkt plotseling diezelfde kantine heel rendabel te wezen. Nou, op dat soort dingen denk ik dat daar nog heel veel winst in Zandvervalde te En dan kost het de helebo een heleboel clubs niks. Als ik afdeling handbal neem, hè, waar ik dan voorzitter van ben, uh, ZTC, we hebben een afdeling handbal. Nou, wij zijn met drie teams eigenlijk niet rendabel, maar doordat we. En we hebben, hoe heet het, klaviassen, we hebben, hebben, hebben, hebben, hebben, hebben uh, softbal, we hebben honkbal. Allemaal ja. afdelingen. We hebben een tennisafdeling, we hebben een Twee klaverjasafdelingen en daardoor zijn we in staat om het clubhuis rendabel te maken. Maar je moet natuurlijk nog veel verder. Overdag staat het in principe leeg. Ja, de weekenden, want dan is het tennis. Maar ook met dit weer kun je op een betonnen vloer ja. natuurlijk niet tennissen. Ja, je kunt vragen of ze het willen doen, maar ik heb nou, meteen de ziekoot zitten. zetten. Ja. Nou, dat soort dingen. Nou, en dan wil ik ook eens kijken in de keuken bij andere sportverenigingen... waar je normaal niet aan toekomt, maar nou je in de sportraad zit... Merk je dat toch wat meer deuren open gaan. En dan krijg je in het dorp te horen. Hey, jij zit in die sportraad, kom eens een keer langs. Nou en dat vind ik leuk. En als ik dan de komende vier jaar wat terug ga doen voor mijn dorpje. Dan zal ik dat niet laten. En een van de redenen is waarom ik dus nu hier zit. Omdat ondanks het feit dat uh, heel veel uh, oudere uh, hoe heet het, uh, bestuursleden van de sportraad uh, zijn moeten stoppen. Hè, want dat is het. Ja, zij moed stoppen na nou, acht jaar. Ja. Ja. Uh, hebben die natuurlijk een behoorlijke know-how En het is jammer dat wij niet al eerder hebben kunnen aansluiten. Want dan had je al meer in de keuken kunnen. En dan moeten we eigenlijk alles weer opnieuw leren. En dat het wil een opnieuw uitvinden? Ja, ja, nou ja. We hebben gelukkig twee mensen in Francine en in uh, Goezeke van, uh, van de hockeyclub. Nou, die hebben gelukkig al 1, twee jaar ervaring. Dus die kunnen ons een heleboel vertellen en bijleren. Maar ja, je moet. Maar ik heb altijd gezegd, als je wil, kan alles. Nou, u heeft nu al uh, enkele ideeën geopperd. Uh, ja, als u dit zo hoort, zijn dit ideeën waar u ook wat mee kunt, zeg maar? Uh, of, of hebben jullie hier al over gesproken? Of is het nog allemaal kersvers? We zijn twee keer bij elkaar geweest. Sinds de Sportraad is, uh, is, uh, is geïnstalleerd voor de nieuwe periode van vier jaar... En daarnaast uh, is het ook zo dat je inmiddels uh, diverse mails die je krijgt... en uitnodigingen van, uh, van clubs... <coughs> sorry Maar het is, het is duidelijk dat, uh, dat om, om tot een optimale, optimale werking te komen vanuit zo'n sportraad... Ja, dat, je, dat je structuren moet gaan aanleggen... Uh, in hoeverre je, je, je de activiteiten gaat volgen. Het is niet alleen een kwestie van dat je zelf bepaalde dingen kan bedenken en die je door, voor moet leggen aan burgemeester en wethouder of aan de wethouder. Maar dat je daarnaast natuurlijk ook je verplichtingen hebt ten opzichte van het bezoeken van, de, van bepaalde activiteiten. En uh, uh, die, die de diverse clubs toch uh, doormaken door op dit moment. En daar worden we redelijk van op de hoogte gehouden, moet ik zeggen. Ja, want u zegt net van ik weet, uh, of ik uh, dat u niet wist van dat er zoveel individuele sporters hier waren. Of zijn eigenlijk in Zandvoort. Dan kijk ik naar teun. Uh, u zegt net, u kent heel veel mensen. Ja. Uh, ja, dus u kent blijkbaar wel al die uh, sporters die ja. nog niet. Uh, ja, die, uh, die u misschien nu nog niet kent. Nou, Is ja, dat er, moet dat allemaal met elkaar nog doorgesproken ja, worden? of Officieel gaan we. Mag ik dat zeggen Leo? 5 januari uh, krijgen we dus de officiële uh, dingen. Daarin wordt ook de voorzitter gekozen. En van daaruit gaan we. daar, daar komt in het uh, En dan met een fotootje erbij. Hè, want iedereen wil natuurlijk zien ja, die wie achter wie is... de naam staat. Ja. Nou, de meesten weten natuurlijk wel wie de meesten zijn. Maar dat hoor je dan even netjes te doen. En dan dan gaan we dus werken. Tuurlijk heb ik de mazzel dat ik er aan Maar ik kan je ook een voorbeeld geven hoe vergankelijk alles is. Ik ben nu bijna 55 jaar lid van Zandvoort Meewe Voetbal. Dat heet dan tegenwoordig FC Zandvoort. Een uh, paar maanden terug was ik op het voetbalveld om te kijken bij een wedstrijd van het eerste. En dan moest ik gewoon netjes betalen. Waarop ik zeg, joh, dat hoef ik helemaal niet. Want ik ben A, lid van verdiensten. En ik ben ook al meer dan 50 jaar lid. Dus ik heb ook die, uh, al die, uh, die bloemetjes en al die speltjes gehad. Dus ik hoef dat helemaal niet. En er staat dus een klein jongetje naast die meneer en die zegt, nou, wie is dat? En dan heb je daar dus ruim 30 jaar gelopen als voetbaltrainer, trainer van de zaterdag 1, jeugd, voorzitter van de jeugdcommissie geweest. Dus het is ook betrekkelijk. Als je er een aantal jaren uit bent en de nieuwe generatie komt erin, dan zien ze je niet meer. Nou, het is dus onze taak om dat proberen in goede baan te leiden, waardoor ze in ieder geval weten tegen wie ze praten en waarover ze praten. Ja, want uh, het is een adviesorgaan eigenlijk, de Sportraad, of is het ook meer een... een, een... Gevraagd en ongevraagd. Aan burgemeesters en wethouders. En wat voor soort adviezen uh, gaat u dan geven aan burgemeesters en wethouders, als ik vraag? Dat kan zo wijd, zijn als, oh, ja. dat kan zo wijd en zo smal zijn als dat je zelf bedenkt. Op sportgebied neem ik aan, maar ook, maar ook, maar ook, maar ook vaak voor, voor, voor hulpmiddelen of accommodaties voor, voor sporters of iets dergelijks. Of een bemiddelende rol tussen twee clubs zien. Bijvoorbeeld. Hoe, moet, hoe moet ik dat zien? Een bemiddelende ja, rol? Uh, bijvoorbeeld, uh, wij hebben afgelopen jaar hebben wij uh, van de handbal uit een uh, probleem gehad met de hockeyclub omdat het schoolhandbal was vastgesteld op, nou ik weet de datum niet precies uit maar zeg maar 25 juni. En op dat moment had de hockeyclub vanuit de, de Bond, een overkoepelende organisatie, had een jeugdtoernooi en dat was een jeugdtoernooi in dezelfde leedse als schoolhandbal. Nou, dan kun je je voet dwars gaan houden. Je kunt ook zeggen, jongens, laten we kijken of we een oplossing kunnen vinden. Maar dan moet je overleg gaan doen met de directeuren van de scholen. Kijken of die het in hun straatje kunnen passen. Nou, zo... Zo zie ik dus onder andere een van de taken weggelegd voor ons. Je kunt ook zeggen, van, uh, we houden die datum aan. Dan hebben zij weer een probleem. Je kunt het ook oplossen. Ja, Praten. is er raad daarvoor om ook dingen op te lossen? Uitvoeren? Nou, uitvoeren, een raad, die zou in ieder geval een, een soort bemiddelingsrol kunnen spelen natuurlijk. Als je, als, je erachter, als je erachter komt dat er conflicten zijn die, die, die vanuit andere, beide partijen niet opgelost kunnen worden, dan zou je daar... Daar zou je een rol in kunnen spelen. Er is, er is, er is in Zandvoort bestaat er geen, er bestaat geen arbitragecommissie op, op sportgebied. Dus daar ligt, daar ligt dan een mogelijkheid voor de sportraad om daar iets aan te doen. Of dat nou direct de eerste prioriteit is, dat weet ik niet. Ik denk wel dat... En jullie moeten ons natuurlijk niet gaan vragen. Wij zijn amper aangeschoven. Wij zijn aan het brainstormen. We zijn uh, met elkaar aan het praten. Maar wat, wat, wat, wat, wat ik, naar mijn idee wel, wat wel belangrijk is voor een sportraad, dat je een nieuwe kans ziet om in ieder geval met, met uh, ideeën aan te komen die, die, die niet al vijf jaar geleden ook gedaan zijn. Maar dat je dan toch met dingen kan komen die, die nieuw zijn en die, waar de mensen ook wat aan hebben en wat de mensen aanspreekt. Ik zou kunnen zeggen ja, uh, je zou ook eens een keer kunnen zeggen van uh, Zandvoort, hoeveel inwoners heeft Zandvoort? 16.000 nog wel. 16.000 tot 18.000. Ja. Hoeveel heeft Volendam er? Dat weet ik niet. 16.000 tot ja, 18.000. Het zal er niet veel meer zijn, nee. Precies. Nee, het zijn er niet meer. Ze hebben er meer als gemeente Volendam en Edam, omdat Edam erbij geteld wordt. Hm? Maar in Edam zitten de sporters niet, maar de sporters zitten wel in Volendam. En ja, wie timmert het het meest aan de weg via de sport? Is dat Volendam of is dat Zandvoort? Of, uh... Ja, dat is wel duidelijk natuurlijk, ja. Oh. Volendam is natuurlijk, die speelt natuurlijk uh, hoog voetbal en andere sporten. Ja. Handbal nee, meen ik ook, dat die ook eredivisie spelen. Ja. Ja. Ja. Dat heeft natuurlijk ook te maken met... Nou, daar zit bijvoorbeeld weer een keeper van Zandvoort, die daar in het eerste zit. Martijn Kappel, zou je ook een keer uit kunnen halen. Die speelt bij handbal? Bij Volendam. Handball. En zit ook in het Nederlands zelf op, met de beste drie keepers van Nederland. Het is inderdaad wel een leuk om even voor de volgende keer. Dat bedoel ik. Ja. Als een individuele sporters ja, hebben top we toch paar. Zie je dat we het goed doen? Ja, zeker weten. jullie zijn goed van start gegaan. De prikkeling die de top staat. tussen, uh, dus, uh, dus, uh, Al moet ik zeggen, mijn eerste opmerking was, en dat was al uit het verleden. Uh, in het verleden hoorde je altijd, uh, er komen nooit zoveel toppers uit Zandvoort. Want op het moment dat het gedaan moet worden in de zomer zitten de jongens achter de meisjes aan. Of in de, strand, de horeca. Eh, en in de horeca, et cetera, et cetera. Dat, dat hoorden we natuurlijk al jaren, maar dat hoorde ik ook al toen ik van Sios kwam en trainer werd en noem maar op. Dat heb ik toen ook al gehoord. Nou moet ik zeggen, ik heb inmiddels gehoord dat er heel veel mensen, toch, toch een aant aantal goede topsporters zijn in Zandvoort. Die zelfs jullie niet kennen naar mijn idee. Die, die, nee, noem eens wat. Die wielrenner. Nu, je hebt nu net een toprenner in de radio gehad, Piet Keur. Ja, een topper geweest. Ja, dat is waar. En op trainingsgebied wordt hij in alle kanten gevraagd. En toch blijft hij bij Zandvoort. Hij blijft hier, hè? Ja, honkvast. Ja, ja niet alleen honkvast, vooral. maar het is, ja, is een echte op, hè? Ja. <laughs> en die gaan niet weg, die gaan niet vreemd. Hè? Nee. Maar is dat ook misschien iets wat, uh, wat de sportraad heeft, behalve uh, in de brede sport, dat het ook wat meer ma richting maatsch maatschappelijke uh, doeleinden gaat, uh, gaat, gaat richten? Ja, eigenlijk Leo? heeft Leo wat antwoord. Ik zou dat wel graag willen, maar ik weet niet hoe ver dat reikt Dat weet je natuurlijk nooit. Je begint hier aan. En we, we leven in een tijd waarin, uh, waarin geknipt wordt, geknipt, er wordt geschoren en er wordt geknepen. En in hoeverre krijg je als sportraad de ruimte om te kijken... in hoeverre je uh, de, de, de grote talenten die er ontegenzeggelijk ook in Zandvoort zullen zijn... en zijn, in hoeverre je die zou kunnen ondersteunen... door de adviezen die je geeft aan burgemeester en wethouder... en dan met name aan, uh, aan, de, aan de wethouder, laat ik het zo zeggen, via ja. zijn ambtenaren. Het is natuurlijk wel zo, uh, tijdens die vergaderingen die wij hebben... zit ook altijd een, uh, een, een van de rechterhanden en de linkerhanden van... Uh, van de van de heer Tonen, dus uh, die die die die die die wisselwerking die is er en die moet die moet er ook zijn natuurlijk nou, we moeten het helaas hierbij laten. Leo Steegman, heel erg bedankt uh, voor uw komst hier naar de studio. Teun Vastenau natuurlijk ah, ja. ook. Uh, twee van de, nieuwe, van de vier nieuwe leden, Martin Mingman en um, John Lemmons, uh, ja, die konden niet. Maar jullie wel. Dus uh, we kunnen heel wat verwachten de komende vier jaar van jullie. Dus uh, ik zou zeggen veel succes. Ja. Dit was CFM Sportcafé vanuit Hotel Hoogland. Tot uh, de volgende maand. Maar blijf luisteren naar uh, onder andere DJ Jeroen en DJ Denster met CFM See It.